12 uur, het NOS-journaal, Nizelad Thomassen. Goedemiddag, demonstraties in Rusland tegen verkiezingsuitslag. Amber Alert voor Meisje van Vier en nog steeds geen akkoord op klimaattop in Durban. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vooral in het noorden van het land komen enkele buien voor. Langs de kusten op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. In het oosten van het land wordt het ongeveer 4 graden, in het westen 7. Morgen is het droog. De bewolking neemt in de loop van de dag toe. In de avond gaat het regenen. Het is dus morgen met ongeveer 5 graden nog net iets frisser. De in de Russische steden zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. Volgens de demonstranten is door de partij van premier Poetin op grote schaal met die uitslag gesjoemeld. Correspondent Kizia Hekster die is bij de demonstratie in Moskou. Kisia, waar ben jij nu precies? Ik sta midden tussen echt een enorme groep demonstranten. De krant Jedermossi, die meldt dat er hier meer dan 30.000 mensen zijn verzameld. Ik kan het zelf uh, helaas niet bevestigen. Daarvoor uh, sta ik er veel tussenin. De speeches zijn begonnen. En om me heen hoor je misschien uh, roepen mensen om een Rusland zonder Poetin... Ze zijn gekomen om te protesteren tegen de in hun ogen vervalste parlementsverkiezingen. En ze eisen nieuwe, schone verkiezingen. Ja, staatstelevisie zegt dat er 7000 betogers zijn. Wordt ook dus 30.000 daar genoemd. Is er veel politie op de been? Ik moet zeggen dat ik nog niet heel veel politie heb gezien. Hier op deze plek is ook toestemming gegeven voor 30.000 mensen. Maar er was ook een andere demonstratie op een uh, plein hier in de buurt. Uh, de mensen die daar naartoe zijn gekomen omdat ze niet wisten dat de demonstratie verplaatst was... Zonder massale politiebegeleiding. nu onderweg hier naartoe. Ik heb uh, de laatste informatie. dat dat er ook nog een paar duizend zijn. dat de politie zich niet laat provoceren. en dat het opnieuw allemaal rustig verloopt. Nou, demonstreren ze tegen die verkiezingsuitslag. tegen de fraude die er zou zijn gepleegd. maar wat, wat eisen ze precies? Ze eisen nieuwe verkiezingen, ze eisen ook dat de duizend demonstranten die eerder deze week werden opgepakt bij eerdere demonstraties, dat die worden vrijgelaten. Die beschouwen ze als politieke gevangenen. Ik denk dat het belangrijk is om vast te stellen dat het voor het eerst echt in jaren is dat mensen zo massaal de straat op zijn gekomen. Ik ben zelf op stand met een groepje jongeren... die zijn begin twintig. Ze hebben voor het eerst gestemd natuurlijk... maar ze zijn ook voor het eerst naar zo'n demonstratie gegaan. Ze omschrijven zichzelf normaal gesproken als apolitiek. Maar zijn nu boos. En daarvan heb ik heel veel mensen gezien. Jonge mensen die boos zijn over wat er is gebeurd afgelopen zondag. Dank je. Kisia, in Moskou tussen de demonstranten. Voor de zoektocht naar de vierjarige Rochaira Maatrijk... waarvoor een Amber Alert is afgegeven... maakt de politie gebruik van de matrixborden op alle snelwegen. Het is voor het eerst dat deze zogenoemde drips worden ingezet... bij de zoektocht naar een vermist kind. Op de borden staat dat de vader van Rochaira in een zwarte Fiat rijdt. Het kenteken van de auto staat erbij... met de oproep direct de politie te bellen wanneer de auto is gezien. Henk van der Velde, woordvoerder van de politie rotterdam rijmond Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is in dit geval gekozen voor een Ember-alert? Nou, er is uh, voor een Ember-alert gekozen in vervolg op, uh, op ons eerdere onderzoek. Gisteravond is de aangifte gedaan van de vermissing van het meisje uh, door de moeder en de oma. Daar hebben we allerlei middelen ingezet. We zijn uiteraard met allerlei uh, eenheden gaan kijken. We hebben het openbaar vervoer kennis gegeven. Omdat we ook een kenteken van de auto hadden... hebben we ook ANPR uh, laten kijken. De camera's hier in de stad in de ring rond Rotterdam. Omdat we verwachten dat uh, ja, de man de vader... toch wel uh, in deze omgeving nog zal, uh, zich zal bevinden. Ja, en als dat uiteindelijk uh, onvoldoende resultaten oplevert... dan ga je in overleg met de KLPD om uh, andere leurt in te kunnen zetten. Nou, Dat heeft ertoe geleid dat dat vanmorgen gebeurd is. En een uh, prettige bijkomstigheid is inderdaad dat het op alle markten matrixborden uh, op de snelwegen staat. Dat is nieuw. Dat is ook voor ons nieuw. Ja, we hopen natuurlijk dat dat voldoende effect heeft. Uh, met name omdat we een kenteken hebben. Dus we kunnen ook heel gericht zoeken. Ja, um, Want dat is de, het kenteken van de auto van de vader... die het meisje heeft meegenomen. Um, ja. Maar u zegt, nou, nu worden matrixborden uh, gebruikt. Waarom is dat eigenlijk niet eerder gebeurd? Nou, die vraag die zult u aan het KpD moeten stellen. Dat zijn maatregelen die uh, zijn uh, inherent aan het inzetten van het ambroleurt. Um, uh, die matrixborden, die uh, worden nu voor het eerst ingezet. Dat is een afweging, maar daarbuiten zijn er natuurlijk nog een heleboel andere middelen die in worden gezet. Zoals op tweede uh, tekst, uh, openbare ruimte waar matrixborden hangen. Dus die, die worden standaard al ingezet. Alleen nu voor het eerst ook de borden boven de snelweg. Ja, en wij zijn er heel blij mee. Ja, ja snap ik. Heeft u al tips binnengekregen?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 Het CDA is voorbereid op een val van het kabinet. Als het kabinet valt, dan is daar een scenario voor, zegt partijvoorzitter Petom in een interview met NRC Handelsblad. Volgens haar heeft het partijbestuur van het CDA twee weken geleden besproken hoe er snel een nieuwe partijleider kan worden aangewezen als het kabinet valt. Op het moment dat het zich voordoet, staan we er, zegt ze. Petom wil niet zeggen hoe het scenario van het CDA eruit ziet. Ze zegt verder dat het kabinet voorbij gaat aan allerlei hervormingen die nodig zijn. Ze noemt daarbij de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Ook vindt ze dat het CDA zich te veel laat leiden door financieel-economische thema's. Niet wat iets kost is belangrijk, wel de waarde die iets heeft, zegt ze. Dit is het nos journal Het is Thomas. In de Filipijnse hoofdstad Manila is een sportvliegtuigje neergestort op een sloppenwijk. Het vliegtuigje kwam terecht op een lege school die in brand vloog, waarna het vuur zich snel door de buurt verspreidde. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Het vliegtuigje kwam na het opstijgen in problemen. De piloot vroeg om toestemming voor een noodlanding, maar was niet meer in staat de luchthaven van Manila te bereiken.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 Ook de VN, de VS, Frankrijk en België... hebben de Congolezen opgeroepen om rustig te blijven. President Kabila riep zich gisteren uit... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Tisekedi legt zich daar niet bij neer. Volgens de officiële uitslag kreeg Kabila 49 van de stemmen... Tisekedi 32. Maar volgens eigen berekeningen van Tisekedi... heeft Kabila in werkelijkheid maar een kwart van de stemmen gekregen... en hij zelf meer dan de helft. In Durban duurt de impasse op de klimaattop nog altijd voort. De conferentie had gisteravond moeten leiden tot een akkoord. Maar de onderhandelaars hebben een dag extra de tijd genomen... om te redden wat er te redden valt. Bram Schilham in Durban. Bram, wat is nou het grote probleem? Ja, het probleem is eigenlijk dat zelfs de minimale toenadering... tussen de landen uh, problematisch is. Ook in de eindfase van deze conferentie. Uh, kijk, De Europese landen willen wel nieuwe beloftes doen over minder CO2. Maar die hebben daar een eis tegenover staan. Namelijk dat uh, China... India en de VS beloven dat ze de komende jaren willen gaan onderhandelen over een nieuw klimaatverdrag. Nou ja, zelfs dat ligt dus moeilijk voor die drie, die drie grote landen. En uh, ja, daarom hebben ze deze extra dag genomen, maar nog steeds is de uitkomst ook uh, ongewis. Nee, nu al een dag extra. Maar wat als ze er nou vandaag niet uitkomen, dan nog een dag erbij? Ja. Nog een dag? Ja, nou, dat wordt, het wordt nu al moeilijk hoor, want er vertrekken nu al allerlei delegaties. Uh, het conferentiecentrum wordt al half ontmanteld. Ja, wat eigenlijk dreigt is dat het hier uitgaat als een nachtkaars en dat het eindigt in een soort uh, ja, misschien algemene politieke verklaring waarin niets uh, concreets wordt geregeld. Nou ja, goed, dan, uh, dan is het dus weinig uh, bereikt hier. Ja. Wat gebeurt er nog de komende uren? Nou, er is nu nog naast overleg in allerlei achterkamertjes. Uh, over drie uur komen de landen dan weer bij elkaar in de grote zaal in een, uh, in een zitting waar het dan moet gebeuren.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 Marit Bouwmeester heeft op de wereldkampioenschappen Zeilen in Perth... de koppositie in de laserradiaalklasse gepakt. Nederlandse is door twee goede races haar Belgische concurrent Evie van Akker voorbij. Bouwmeester zette een achterstand van 14 punten om in een voorsprong van 6 punten. Morgen wordt de finale race gezeild. Bouwmeester is al zeker van brons. De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd... de finale van de Champions Trophy te halen. De ploeg verloor het laatste duel in de finale pool met 3-1 van Spanje. Daardoor spelen de Spanjaarden morgen de finale van het toernooi in Auckland. Tegenstander is dan Australië. De twee landen lijken ruim een half jaar voor de Olympische Spelen... verder te zijn dan de Nederlandse ploeg. Toch heeft het mislopen van de finale, volgens aanvoerder Take Takema... geen gevolgen voor de lange termijnvisie.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 Judoka Elisabeth Willeboortse heeft een bronzen medaille gepakt... op het Grand Slam-toernooi in Tokio. Ze verloor in de halve finale van de Japanse Ueno. Brons is een belangrijke stap in de richting van de Olympische Spelen. Willeboortse is in een hevige strijd verwikkeld met landgenote Anika van Emde, want maar één van de twee krijgt een ticket voor Londen. Na een eerdere nederlaag tegen Van Emde heeft Willeboortse nu dus teruggeslagen. Ik weet niet of je zo kan rekenen. Ik weet ook niet uh, hoe, dat, hoe dat ervoor staat. Dat is iets wat ze uiteindelijk... Uh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 Ook een aanrijding op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Oosterhout en Breda Noord, 3 kilometer. Daar is de rijstrook dicht. Werkzaamheden op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Afrit Helden en Knopend Saarden Heiken staat 6 kilometer. De A348 Arnhem-Doesburg is in beide richtingen dicht. Tussen Afrit de Beemte en Doesburg na, vanwege opruimwerkzaamheden na een aanrijding. En erg druk net over de grens richting Antwerpen op de E19. Bent u op weg naar Antwerpen, kunt u beter omrijden over Roosendaal en Bergen-op-Zoom. De hoofdpunten van het nieuws. Duizenden Russen protesteren in het centrum van Moskou tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen. Amber Alert voor een meisje van vier. De politie zet voor het eerst ook de matrixborden boven de snelwegen in. En nog steeds geen akkoord op de klimaattop in Durban. De onderhandelaars hebben een dag extra genomen om te redden wat er te redden valt.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Het noemt zichzelf het enige religieuze museumpark in Europa. Maar Orientalis, in de Heilige Landstichting bij Nijmegen, staat op het punt ten onder te gaan. Hoe dat komt, dat hoort u straks. We spreken onder meer met de man die door de directeur van het museum... in goed bijbelse termen is uitgemaakt voor Judas. Maar eerst de reportage. Stel het u voor, om je land te ontvluchten... koop je via een tussenpersoon een vals reisdocument. En het lukt. Je bereikt Nederland. Het document heeft zijn werk gedaan. Maar dan beginnen de problemen. Irene Houthuis ging op onderzoek uit. Luister naar haar verslag. Je kunt er vergif op innemen dat uh, als je uh, met een vervalst reisdocument Nederland binnenkomt... dat je dan je geloofwaardigheid al zo verspeeld hebt dat je uh, goede huizen moet komen... om dan toch nog je asielgelaas uh, gepresenteerd te krijgen zodat het wordt geloofd. Het was een fout om mij terug naar Tanzania te sturen. Want Tanzania is niet mijn land. I admit I use it as ik geef toe dat ik een vals paspoort heb gebruikt. Maar het is niet mijn land. Niet mijn paspoort. Dat is niet mijn document. Nu hebben we iemand uitgezet naar Tanzania. Tanzania zal hem tenminste proberen uit te zetten naar Somalië. En dat kan je dus niet maken. Ik vind dit echt het dumpen van asielzoekers. Vluchtelingen die in Nederland een asielverzoek indienen... hebben vaak valse paspoorten. Of ze hebben helemaal geen documenten bij zich... waarmee ze hun identiteit en nationaliteit kunnen aantonen. En daarmee beginnen de problemen voor de asielzoeker. Want hoe bewijs je wie je bent? En hoe bewijs je dat je een ander bent dan in je paspoort staat... Twee verhalen van asielzoekers die, naar eigen zeggen... met een vals paspoort naar Nederland zijn gekomen... en met datzelfde valse paspoort het land uit zijn gezet. Niet naar hun eigen land, maar naar het land waar hun paspoort vandaan komt. Vervolgens belanden ze vanwege dat valse paspoort in de gevangenis. Argos met U bent uw paspoort. Goedemiddag. Mijn naam is Abdullahi Adam Abdullahi. En nu ben ik in Dar es Salaam, Tanzania, madam. Abdoulahi, Adam. Abdullahi Adam Abdullahi, 27 jaar. Tegen zijn zin door Nederland uitgezet naar Dar es Salaam, Tanzania. Zo, maar hier in Dar es Salaam. is weer Madam, Meneer Abdullahi uh, komt uit Mogadishu. Uh, hij behoort tot de minderheidsklen de Rehamar. Dat is een clan die uh, systematisch vervolgd wordt in uh, Mogadishu. Hij is uh, getrouwd, hij heeft geen kinderen. Hij verkoopt ijs. Dat is niet ijs om te eten, maar ijs om producten koel cool te houden, zoals normaal is in de tropen. Ja, een typisch uh, Somalische vluchteling zou ik zeggen. En u heeft ook een foto hier, hè? Ja. Het is een typische Rehamar-jongen met uh, lichte huidskleur, dus dat is wel, uh, wel duidelijk. Heel jong, heel kort haar. Ja. My only hope is to get back to Holland. Ik ben Jacob Wedemeyer. Ik ben sinds 1999 uh, asieladvocaat en ik ben bestuurslid van de vereniging Asieljuristen in Nederland. En u heeft op 10 oktober een klacht ingediend bij de marechaussee. Waarom? Ik kreeg via een kennis van mij wetenschap over een Somalische jongen... die tegen zijn wil is uitgezet naar Tanzania. En ze gaf aan dat hij helemaal geen Tanzaniaan was... en eigenlijk helemaal niet uitgezet had mogen worden. Waarom is hij dan toch naar Tanzania uitgezet? De immigratiedienst dacht... Dat hij uh, genaturaliseerd was. tot uh, Tanzaniaan. en dat er daarom geen gevaar was. om hem terug te sturen naar Tanzania. Maar meneer zelf gaf aan. dat hij een uh, paspoort had geregeld. en uh, dat hij dus helemaal geen Tanzaniaan was. En uh, ja, dat oordeel is ook bevestigd. door de honorair consul van uh, Tanzania. hier in Nederland. Nieuwe kerk aan de IJssel. 17 maart 2011. Het vluchtrelaas van uw cliënt. acht ik geloofwaardig en komt overeen met andere, vrijwel identieke gevallen. Abdullahi Adem Abdullahi is zeker van Somalische komaf. Zulks op grond van fysionomie en spraak. De conclusie kan niet anders zijn dan dat uw cliënt geen Tanzaniaan is. Hij is op een vervalst Tanzaniaans paspoort... door bemiddeling van een mensensmokkelaar naar Nederland gereisd. Hoogachtend meester F.J. Hakkenberg... honorair consul voor de Verenigde Republiek Tanzania... In Nederland? Hij uh, is ongeveer drie jaar in Nederland geweest. Weet je hoe hij binnen is gekomen? Ja, dat weet ik. Dat gebeurt op een bekende smokkelroute. Somalische mensen gaan of naar Kenia of naar Tanzania... regelen daar reisdocumenten... en dan zijn er rechtstreekse vluchten, onder andere van de KLM, naar Schiphol. En dan komen ze aan op Schiphol en dan worden ze in de asielprocedure opgenomen. Ja, nu ze zegt regelen reisdocumenten. Zij kopen dan bij een reisagent een vals paspoort of een paspoort van iemand anders? Ja, ik denk dat die reisagenten connecties hebben... met de lagere autoriteiten in Tanzania en Kenia... en gewoon echte paspoorten kunnen regelen. Hoe is hij tegen de lamp gelopen? Hij is niet tegen de lamp gelopen. Hij is gewoon aangekomen op Schiphol en heeft asiel aangevraagd. En heeft daarmee aangegeven dat hij hier in Nederland wil blijven. En heeft ook aangegeven dat dit Tanzaniaanse paspoort klopt niet. En dat is natuurlijk ook zo. Bovendien, het visum wat in aangebracht was in het paspoort, was ook echt vals. Dat was gewoon een, een namaakvisum. Wat is daar dan de consequentie van? Nou, De consequentie is in ieder geval dat je strafbaar bent naar Nederlands recht... en dat je dus dan ook een gevangenisstraf kunt krijgen van zo'n twee maanden. En je geloofwaardigheid is aangetast omdat je valse papieren aanbiedt. Dat is gewoon in de wet zo geregeld. Abdullahi is in april 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier weken voor een paspoort met een vervalst visum. Maar in de asielprocedure wijst de Haarlemse rechtbank zijn verzoek om een verblijfsvergunning een paar maanden later af, omdat deze rechter zegt dat het Tanzaniaanse paspoort wel echt is. Abdullahi is dus volgens deze rechtbank een Tanzaniaan. Ik was in Somalië Mogadishu in 2008, voordat ik. In 2008 in Somalië, Mogadishu, kwam ik in contact met een reisagent. Ik had geen idee met wat voor paspoort ik naar Nederland reisde. Op Schiphol liet ik mijn paspoort aan de politie zien... en zei dat ik een Somalische vluchteling was. De politie vroeg hoe ik aan de documenten was gekomen. Ik vertelde dat een reisagent dat voor me geregeld had... En dat ik hem daarvoor betaald heb. Ja, ik to hem 10.000 dollar. Yeah. Ja, yeah, ja, 10.000 dollar. Mijn naam is Elisabeth Dirksen. Ik ben asieladvocaat in Arnhem. Een andere advocaat met een nieuwe zaak. Haar cliënt, meneer Mariatas, is op 26 september Nederland uitgezet en zit momenteel vast in India. Hoe komt dat? Hij is uitgezet door de Nederlandse autoriteiten. En in India is hij aangehouden wegens het misleiden van de Indiaanse autoriteiten. Het zich voordoen voor een Indiaas burger, wat hij niet is. En voor het gebruiken van valse reisdocumenten. Hij heeft een Indiaas paspoort, maar hij komt zelf uit. Hij komt uit Sri Lanka. Hij is een Tamiel. Hij is Sri Lanka ontvlucht vanwege de burgeroorlog al daar. En hij is met een vals paspoort, een Indiaas paspoort, naar Nederland gekomen. En wat is er toen gebeurd? Aanvankelijk is er onderzoek verricht naar zijn uh, Indiaanse paspoort. En de Koninklijke Mara heeft vastgesteld dat het gaat om een paspoort met een vals Schengenvisum erin. Er is toen niet geconcludeerd of het wel of niet een vals paspoort zou betreffen. Uh, maar in de asielprocedure heeft uh, cliënt vervolgens authentieke documenten uit Sri Lanka overgelegd... waaruit blijkt dat hij afkomstig is uit Sri Lanka. Om wat voor documenten gaat het? Hij heeft een uh, authentieke geboorteakte overgelegd... en een identiteitskaart uit Sri Lanka. En door de uh, Koninklijke Maréchassé is vastgesteld... dat het gaat om authentieke documenten. En op basis daarvan is aangenomen dat hij afkomstig is uit Sri Lanka. Dus toch? Ja, hij komt uit Sri Lanka. Dat is vastgesteld door de IND. En ook de rechtbank is daarin meegegaan. Mariatas komt dus uit Sri Lanka. Daarover is geen twijfel. Maar hij is uitgezet naar India... Hoe kan dat dan? Vervolgens is mijn cliënt uitgeprocedeerd geraakt. Hij komt in vreemdelingenbewaring. En in vreemdelingenbewaring treft men weer dat paspoort aan en besluit men hem op basis van het paspoort uit te zetten naar India. En in dat traject heeft men het standpunt verlaten en is men toch gaan concluderen dat hij afkomstig is uit India. Mijn naam is Pieter Boelers. Ik ben emeritus hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit van Leiden. Twee verhalen van twee vluchtelingen. Allebei met valse paspoorten naar Nederland gekomen. Niemand weet precies hoeveel asielzoekers... met vervalste paspoorten naar Nederland komen. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, houdt het niet bij. Immigratiedeskundige Pieter Boeles heeft redenen... om aan te nemen dat het vaak gebeurt. Het lijkt me een heel gebruikelijk probleem, eh, omdat natuurlijk heel veel mensen gebruik maken van, eh, van smokkelaars. Eh, die maken op hun beurt weer gebruik van gekochte, vervalste of, eh, of gestolen paspoorten... die ze dan op naam van hun klanten zetten. Eh, dus dus eh, ja, ik kan me voorstellen dat het een heel gewoon probleem is. Ja, want eigenlijk kan je als vluchteling niet met je eigen papieren... je land ontvluchten en asiel aanvragen in een westerse land... Het is heel, heel ongebruikelijk. En mocht je dan in het bezit zijn van je eigen paspoort... dan kan er worden gezegd dat het niet erg geloofwaardig is... dat je problemen hebt in het land waar je vandaan komt... want je hebt gewoon een paspoort. Het moet wel vaker voorkomen. Al dus Pieter Boeles. En dat beeld wordt ook bevestigd door een belronde langs asieladvocaten. In korte tijd krijgen we een tiental vergelijkbare verhalen te horen. Vluchtelingen die niet geloofd worden... vanwege de valse paspoorten die ze bij zich hebben. Terug naar de zaak van meneer Mariatas. Uh, de heer Mariatas is een, uh, een jongen van 26 jaar. Een Tamil. Tamiel, hij spreekt ook alleen maar Tamiel. Hij beheerst het Engels niet, ook de uh, taal van India beheerst hij niet. Het is een jonge jongen die heel veel problemen heeft ondervonden in Sri Lanka vanwege de burgeroorlog. Mijn cliënt is in mei 2009 naar Nederland gekomen. In uh, Sri Lanka heeft hij een schildersopleiding gevolgd. En daarna werkte hij op de taxi van zijn oom. Het is een lange jongen, verlegen. Het is een uh, hele goedgelovige jongen. Mariatas komt uit Sri Lanka. Hij krijgt geen asiel en komt terecht in vreemdelingenbewaring. En van daaruit wordt hij uitgezet naar India. Elisabeth Dirksen, de advocaat van Mariatas. Ik heb ook bezwaar gemaakt tegen de uitzetting op 26 september naar India. En in die procedure heb ik ook naar voren gebracht... dat de minister eerder is uitgegaan van de Sri Lankaanse nationaliteit. En wat, nou wat mij betreft er geen nieuwe feiten en omstandigheden naar voren waren gekomen... om dat nu opeens in twijfel te trekken. En de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem... heeft in die procedure geoordeeld dat aan een paspoort... meer waarde moet worden toegekend dan aan de geboorteakte... en het uh, Sri Lankaans identiteitsdocument van mijn cliënt. En dus werd hij uitgezet? En dus is hij uitgezet naar India met alle gevolgen van dien. Ja, want wat zijn die gevolgen? De gevolgen zijn dat hij sinds 26 september vastzit in de gevangenis van Delhi. Wij proberen contact te krijgen met de cliënt. Het Rode Kruis... Hij heeft geen toegang tot die gevangenis. Ik probeer nu via UNHCR eh, toegang te krijgen tot mijn cliënt. Maar wij weten niet in welke omstandigheden hij daar nu verkeert. U heeft hem zelf helemaal niet meer gesproken? Ik heb hem niet meer gesproken. Hij heeft bij aankomst heeft hij een familielid in Frankrijk gebeld... met de mededeling dat hij vast zat. Hij heeft ons ook een telefoonnummer gegeven van een advocaat. En via die advocaat ben ik in het bezit gekomen van een dagvaarding. Mm -hmm. Mariatas zit vast in India. Hoe gaat het verder met Abdullahi? Nou, dat is besloten tot zijn uitzetting naar Tanzania. Advocaat Jacob Wiedemeyer. Hij moest het land verlaten, hij heeft zich verzet. Dat betekent dat je dan uh, drie escorts meekrijgt... die ervoor zorgen dat je geen rare dingen doet in het vliegtuig... en er ook voor zorgen dat je meewerkt. En escorts, dat zijn politiemensen? Nee, dat zijn mensen van de Koninklijke Marische Dat is wel een trapje zwaarder. En ja, die zijn er ook op getraind om eventueel verzet te kunnen dempen. Nou, dan kom je aan in Dar es Salaam en dan wordt de persoon wordt dan overgedragen aan de autoriteiten. En volgens mijn cliënt is het zo dat toen al aan de Nederlandse escorts is verteld dat hij geen Tanzaniaan is. Toch ja. is hij achtergelaten daar door die escorts. En ja, dat moet uitgezocht worden, want dat zou inderdaad betekenen dat Nederland fout zat en hem eigenlijk in mijn optiek had moeten terugnemen wie had gezegd dat hij geen Tanzaniaan was? De Tanzaniaanse autoriteiten daar, dus de immigratieautoriteiten daar. En hij is daar ook tijdelijk in de vreemdelingendetentie opgenomen. En daar heeft u allemaal bewijzen van? Ja, daar heb ik bewijzen van. Hij is nu, zeg maar, ook net als in Nederland wel eens gebeurd... met een uitwijzingsbefeel op straat gezet. En hij moet dus nu Tanzania verlaten. Ik ben de hele dag binnen. Ik kan niet naar buiten omdat het altijd mogelijk is... dat ik de politie of de immigratiedienst tegenkom. De Somaliërs helpen me door me voor een paar dagen onderdak te geven. Ze zeggen dat ik binnen moet blijven. Als je naar buiten gaat, breng je ons in de problemen... en moet je naar de gevangenis. Laatst, toen de immigratiedienst mij vroeg hoe ik aan mijn paspoort was gekomen... zeiden ze dat ik drie jaar gevangenisstraf kon krijgen... Voor het gebruik van een vals paspoort. I think I will face that maximum three years, they told me before. Dus als ze mij pakken, denk ik dat ik drie jaar gevangenisstraf krijg. Nadat de Tanzaniaanse politie heeft vastgesteld dat Abdullahi een vals Tanzaniaans paspoort heeft, trekken de Nederlandse marcheussies zich terug voor overleg en keren vervolgens niet meer terug. Abdullahi blijft achter, zo vertelt hij ons. We leggen dit voor aan Emeritus hoogleraar emigratierecht Pieter Boeles. Dat escorte is er natuurlijk niet voor niks. Dat is niet alleen bedoeld om te zorgen dat de uitzetting ordelijk verloopt... maar dat is ook om te zien hoe de betrokkenen worden ontvangen in het land van uitzetting. Dus als je ziet dat er een groot probleem is en je doet net alsof je neus bloed... dan denk ik dat de Marseusee daarin tekort schiet. Hoe komt het dat Abdullahi geen documenten heeft om aan te tonen dat hij uit Somalië komt? Advocaat Wedemeyer. Dat is heel normaal. Er is al heel lang geen regering meer. Sinds het begin jaren 90 is er geen regering meer. Er zijn geen documenten. En als die documenten er wel zijn, zijn ze vaak vals. Nederland erkent die documenten ook niet. Dus dat, dat bestaat gewoon niet. Daarom zijn er ook van dit soort tests die de IND laat uitvoeren op Somaliës... waaruit een, ja, uit een heel interview blijkt of iemand werkelijk vandaan komt... waar hij stelt vandaan te komen. Het is vandaag 3 juni 2009. De tijd is... 5 voor 3. De locatie is het gebouw van de IND in Zwolle. In het kantoor van de IND in Zwolle zit Abdullahi... met een medewerker van de IND en een tolk. We beginnen met een taalanalyse in zaken dossier nummer 0809 261513. Mijn naam is Esther. Ik ben werkzaam bij de Immigratie-Naturalisatiedienst. Dit gesprek wordt gehouden omdat er twijfel bestaat over de door u opgegeven herkomst. Dit gesprek geeft u de gelegenheid om uw beweerde herkomst aannemelijk te maken. door middel van een demonstratie van uw talenkennis. Ik een interview In welke plaats uh, bent u geboren? In U Heeft u behalve in Mogadishu ook nog in andere plaatsen in Somalië gewoond? Aan Mordishehena. Maar ja, Majusht. Kunt u de woning waarin u al die tijd heeft gewoond voor mij beschrijven? De uitkomst van de taalanalyse is dat Abdullahi afkomstig is uit Somalië. Maar toch besluit de rechtbank op 3 juni van dit jaar. Eiser heeft zijn Somalische nationaliteit niet aannemelijk gemaakt... en deze kan ook niet louter op basis van een taalanalyse... alsnog aannemelijk worden gemaakt... te meer niet daar waar zijn bezit van het Tanzaniaanse paspoort... de beweerdelijke nationaliteit weerspreekt. Abdullahi wordt dus niet geloofd. Zijn Tanzaniaanse paspoort wel. En de uitslag van de taalanalyse van de IND wordt terzijde gelegd. Advocaat Wedemeyer. Ja, dat vind ik ook heel opmerkelijk. Want waarom doe je dan die test? Als je er toch al van overtuigd bent dat iemand een genaturaliseerde Tanzaniaan is... wat, wat doe je dan moeilijk? Ik heb in mijn klacht aangegeven dat ik denk dat de IND hoopte... nog extra aanvullende argumentatie te vinden dat meneer niet de waarheid spreekt. Maar ja, dat kwam nou eenmaal niet uit die test. Dus hij is van Somalische afkomst. En uh, ik denk dat mijn cliënt gewoon de waarheid spreekt. Want dit is een zeer bekende smokkelroute en ook een zeer bekende smokkelmethode. De IND vraagt om een analyse, die krijgt een analyse. De resultaten bevalt u niet en dan leggen ze het terzijde. Is dat gebruikelijk? Het is wel bijzonder dat de IND een, zeg maar, een hele duidelijke analyse aangeboden krijgt... van een door hemzelf zelf ingehuurd bureau en dat ze dat terzijde leggen. Dat zie je toch niet zo vaak. Er is dus veel aanvullend bewijs dat de verklaring van Abdullahi ondersteunt. De consul van Tanzania bevestigt het, de taalanalyse... En dan is er ook nog een verklaring van de Somalische ambassade in Tanzania... waarin ze stellen dat Abdullahi Somaliër is. We leggen dat allemaal voor aan Pieter Boeles. emeritus hoogleraar emigratierecht. Welke bewijzen kun je nog meer aanvoeren? Ja, dat is uh, een goede vraag. Uh, ik vind dat uh, deze advocaat uh, flink zijn best heeft gedaan. Ik zou het, ik zou het niet weten... Het is bijna niet, niet voor elkaar te krijgen. En ik uh, weet niet in welke gevallen het dan toch nog lukt om door die ongeloofwaardigheid een uh, prima vista heen te breken. Hallo, ik ben Anthony Chanten En verre neef van Marietta's uit Sri Lanka. Ik heb hem laatst op 25 september nog gesproken. Toen zat hij nog hier in Nederland. Ja, hij is 26 september uitgezet. Inderdaad. En wat vond hij daarvan? Ja, verschrikkelijk. Vreemd. Onbegrijpelijk. En hoe is hij eraan toe? Weet u dat? Nee, dat weten wij niet. Sindsdien is de contact verbroken. Maar wellicht weten wij over India's gevangenissen. is slecht. En dat is geen vreemdelingenbewaring. Dat is een gewone gevangenis voor criminelen. Mijn neef is geen crimineel. Wat kunt u voor hem doen? Ja, wij proberen met behulp van de advocaat hem alsnog terug te krijgen. Want hij hoort niet in India te zitten. Dat is zijn thuisland niet. De overheid wist wie hij was. Advocaat Elisabeth Dirksen. De overheid had zijn originele geboorteakte en zijn originele identiteitsdocument. Mijn cliënt heeft ook meerdere malen, nadat hij te horen kreeg dat hij naar India zou worden uitgezet, meerdere malen asiel aangevraagd meerdere malen laten weten dat hij niet uit India komt, maar uit Sri Lanka. En toch, toch heeft de overheid hem uitgezet met alle gevolgen van dien. Anthony Chantan, de neef van Mariatas... is 27 jaar geleden naar Nederland gevlucht, met een vals paspoort. Uh, ja, ik maak gebruik van een vals paspoort. Anders kom ik in Nederland niet binnen met een Sri Lankaanse legerpaspoort. Hoezo komt u niet binnen met een Sri Lankaanse paspoort? Het is namelijk zo, met een Sri Lankanse paspoort... als je naar Nederland wil reizen, moet je daarvoor een visum hebben. En die visum kun je niet zomaar krijgen in Sri Lanka. Nee, wat moet je daarvoor doen? Daarvoor moet je naar een reisagent gaan. Uiteraard heel veel geld betalen... zodat hij voor jou een valse visum kan maken. En uw paspoort, hoe zag dat eruit? Was dat ook van een andere nationaliteit? Of? Nee, ik maakte gebruik van een Sri Lankanse paspoort... met een valse visum te reizen. Is daar toen een probleem van gemaakt? Nee, nee. Toen wordt er geen probleem, nee. Advocaat Jacob Wedemeijer. Wat ik een slechte zaak vind van zowel de immigratiedienst als ook de rechtbank... is dat verklaringen van de Tanzaniaanse overheid worden genegeerd... Dat gebeurde al met de verklaring van de honorair consul hier in, uh, in Nederland. Maar wat ik echt kwalijk vind, is dat als het zo is dat uh, in Dar es Salaam is aangegeven... dat hij echt geen Tanzaniaan is, dan had Nederland ermee terug moeten nemen. Want nu hebben we iemand uitgezet naar Tanzania. Tanzania zal hem tenminste proberen uit te zetten naar Somalië. En dat kan je dus niet maken. Ik vind dit echt het dumpen van asielzoekers. U bent al geruime tijd asieladvocaat. Heeft u zoiets eerder meegemaakt? Ik heb het wel eerder meegemaakt, maar het is heel moeilijk om daar de vinger achter te krijgen. En dit is voor mij wel de eerste zaak die goed gedocumenteerd is... waaruit een heleboel dingen blijken. En het is ook zeker niet het laatste woord over gezegd. Mijn collega noemt het dumpen van asielzoekers. Daar ben ik het volledig mee eens. Op het moment dat asielzoekers uitgeprocedeerd zijn geraakt... maakt het de overheid niet uit naar welk land ze worden teruggezonden... en in welke omstandigheden ze daar komen te verkeren. En dat vind ik zeer kwalijk. De uh, Nederlandse autoriteiten hebben zich te houden aan het vluchtelingenverdrag... en dienen zich ervan te gewissen dat op het moment dat zij een asielzoeker uitzetten naar een land... dat ze daar niet worden gemarteld of in een andere situatie komen die strijdig is met de mensenrechten. En dat is niet gebeurd. Mag de Nederlandse overheid asielzoekers uitzetten naar landen waarvan ze zeggen... ik kom er niet vandaan en mijn paspoort is vals? De advocaten zijn verontwaardigd, maar juridisch ligt het toch ingewikkelder zegt emigratiedeskundige Pieter Boelens: Als uh, vaststaat dat het paspoort uh, in zijn geheel vals is... dus dat het echt helemaal geen enkele bewijskracht heeft... dan zou ik dat onrechtmatig vinden. Dan weet je van tevoren dat je iemand stuurt naar een land... waar hij uh, niet vandaan komt. En dan weet je ook van tevoren dat je hem in de problemen zult brengen. Want dan zal hij ongetwijfeld uh, worden beschouwd als een... Uh, een immigrant met een vals dan gaat hij daar vermoedelijk de gevangenis in. Als er een stukje van het paspoort betwist is... bijvoorbeeld alleen maar een visum dat erop gezet is... en de rest klopt, de nationaliteit, de identiteit van de betrokken persoon... die worden als echt aangemerkt... dan vind ik het wat moeilijker te zeggen dat dat niet mag. En in deze gevallen lijken de paspoorten echt... maar zijn er vervalste visa ingeplakt en ook valse stempels ingezet? Ja. Dus zolang Nederland op grond van de expertise van zijn eigen marechaussee... erop mag vertrouwen dat die paspoorten de werkelijke nationaliteit van de asielzoeker aangeven... dan kan niet gezegd worden dat Nederland onrechtmatig handelt. Waarom ik niet terug naar Somalië ben gegaan? Ik kom uit Mogadishu. De situatie daar is erg gevaarlijk. Iedereen die de kranten leest en televisie kijkt, weet wat er in Somalië aan de hand is. De regeringen en Al-Shabaab vechten. Ze vermoorden mensen. You know, that, that and are and dus het leven daar is erg zwaar. Als ik in de handen van Al-Shabaab val, zullen ze zeggen dat ik een spion ben uit Europa. You are a from Europe. Ik denk steeds, de consequentie is toch dat je als asielzoeker Nederland niet meer inkomt zodra je gebruik maakt van een vervalst uh, reisdocument? Dat is voor een belangrijk deel, denk ik, de, de conclusie. Je kunt er eigenlijk... Uh, ik zou het niet doen, maar je kunt er vergif op innemen... dat uh, als je uh, met een vervalst reisdocument Nederland binnenkomt... dat je dan je geloofwaardigheid al zo verspeeld hebt... dat je goede huizen moet komen... om dan toch nog je asielgelaas uh, gepresenteerd te krijgen... zodat het wordt geloofd. Dat, dat, dat is inderdaad uh, een... een uh, vrij grote zekerheid dat dit een probleem is. Advocaat Jacob Wedemeijer. Er zijn steeds meer pre-boarding checks. Dat wil zeggen dat iemand van de Marge gaat al in het land van herkomst bij de ingang van het vliegtuig staan en checken. En mensen weigeren die je niet geheel aan de papieren voldoen. Dus uh, dat is zeer moeilijk. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de ironie. Hoe moeilijker wij het hier maken... hoe meer handel er is voor mensen-smokkelaars... en hoe hogere prijzen ze kunnen vragen... omdat het steeds meer moeite kost om naar het Fort Europa te komen. Heeft u enig idee hoeveel asielzoekers uh, naar Nederland komen met hun eigen paspoort? Dat vind ik heel lastig. Ik weet wel het aantal asielzoekers dat op Schiphol vers kan aankomen. En dat is nog maar 500 asielzoekers op jaarbasis. Dus dat is bijzonder weinig. Het grootste deel van de asielzoekers dat in Nederland aankomt... dat komt via een omweg aan. Meestal via Griekenland of via Italië. Hij reist dan door over land naar Nederland. Maar personen die zeg maar rechtstreeks naar Nederland... op welke manier dan ook kunnen vliegen... dat is maar een zeer beperkt aantal. De neef van Mariatas, Antonis Jantan, tolkt in asielprocedures... Hij hoort zoveel verhalen. Ja, uiteraard. Zij maken alleen maar gebruik van valse paspoorten. Anders kunnen ze Europa nooit binnen geraken. Alle asielzoekers. Daarom maken de asielzoekers gebruik van een reisagent. Die maakt weer misbruik van de asielzoekers. Namelijk vraagt hij veel geld voor, deze, voor zijn diensten. Weet u wat uw neef heeft betaald aan de reisagent? Ja, 20.000 euro. En hoe heeft uw neef dat geld bij elkaar gekregen? Ja, van zijn broer, die woont in Parijs. Die had het geld betaald. Uiteindelijk ja, moest hij ook dat geld lenen bij anderen. Wat kunnen de advocaten nu nog doen voor hun cliënten? Ik probeer zoveel mogelijk voor hem te doen. Ik heb meerdere eh, zaken aan hangen gemaakt bij de rechtbanken, maar tot op heden zonder resultaat. Het laatste wat ik nog zal doen is een klacht indienen bij de ombudsman. En ik probeer via UNHCR in contact te komen met mijn cliënt en te kijken wat ik nog meer voor hem kan betekenen. Ik kan nog naar de nationale ombudsman. Dat zal ik ook zeker doen. Wat ook nog eventueel zou kunnen... is dat ik een kort geding tegen de staat aanspan. Maar dat is natuurlijk een zeer bewerkelijke procedure. En dat moet ik ook bespreken met hem. Mijn only hope is... to get back naar Holland. Bye bye. Goedemiddag. Oké, heren. pas Ja, een reportage uit de wereld van Frans Kafka. Alleen dan in het Nederland van nu. De reportage werd gemaakt door Irene Houthuis en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Argos, Radio Onjo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En deze rubriek maken we samen met Ongo NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Het museum gaat meer dan een jaar dicht vanwege een grote verbouwing. En daarom staan de medewerkers nu Orientalis op straat. Orientalis in Heilig Landstichting heeft grootse plannen voor een doorstart. Dit moet het worden. Het park wordt grondig gemoderniseerd. SES Maxima opende daar een Arabisch dorp in het gerestaureerde museumpark Je wijntje midden in de Arabische wereld. Met als enige verschil dat dit Omaanse dorpje in museumpark Orientalis. Want dit gaat om een uiterst belangrijk doel, namelijk het bevorderen van... Maatschappelijke, vre maatschappelijke vrede. Museumpark Orientalis, dat is net zoiets als Griekenland. Je stopt er geld in en je weet zeker dat je het nooit meer terugziet. Ah, wat fijn om mijn goede oude vriend Ries van Acht weer een keer te horen. U hoorde een collodage van nieuwsberichten van Omroep Gelderland... over Museumpark Orientalis. Is er nog toekomst voor het voormalige Bijbels Openluchtmuseum? Alle seinen lijken op rood te staan... Museumpark Orientalis kreeg gisteren bezoek van staatssecretaris Halbe Zijlstra. En die lijkt definitief zijn handen te hebben afgetrokken van het uh, parkmuseum. Ook in de provincie Gelderland is er nog maar weinig steun voor het plan om Orientalis tot een grootscheepse nieuwe attractie om te vormen. In februari hoorde u bij Argos een reportage over de droevige toestand van het museum... en over de wat nonchalante manier waarop daar met subsidies werd omgegaan. Helene van Beek maakte die reportage destijds. Helene, goedemiddag. Hallo. Leg eerst even uit waar het allemaal om draait, want misschien weet niet iedereen dat meer. Het heeft een lang verhaal. Het was ooit een Bijbels openluchtmuseum. Het is uh, um, uh, midden jaren negentig omgevormd uh, tot het uh, park Orientalis. En het moest meer religies gaan uh, behelzen. Daarmee kwamen hele grote plannen uh, onder leiding van Pieter Matthijs Gijsbers. Die is nu directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem. En um, ja, dat is eigenlijk gewoon niet goed gegaan. De oude katholieke bezoekers bleven weg... Ook nog de laatste groep oude katholieke Duitse bezoekers bleven weg. De je daalden. Want die wilden helemaal geen Arabische dorp en moskee uit om al. <totstuk> wilden ze helemaal niet. En uh, daar is heel veel facet tegen geweest. de um, PVV heeft ook vaker ingegrepen dat ze vonden dat dat niet kon. Um, er was eigenlijk ook niet zoveel. Er waren keiharde videopresentaties die de bezoekers ook te hard vonden. Die tonnen kosten. En um, <totstuk> uiteindelijk... Um, uh, was het gat echt heel groot. Groot financieel gat. Ze waren eigenlijk gewoon failliet. En het grootste deel van alle projectsubsidies... die dus echt zeg maar, bedoeld waren voor één speciaal iets... Nou ja, tenminste kan je er grote twijfels over hebben. Het is heel onderzichtig, ook omdat er heel veel stichtingen door elkaar lopen die maar geld schuiven. Maar waar die projectsubsidies voor gebruikt? Voor salarissen. Oh nee, dat is niet de bedoeling, Het Grootste he? deel, ja. Dat is een slecht teken meestal. Ja, ja. Hierover heb je in februari een verslag uitgebracht. Uh, daar, daar is ook veel commotie over ontstaan uh, in kringen rond het museum. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou, de commotie ontstond toen ook omdat de provincie Gelderland eigenlijk elke keer eh, toch weer over de brug kwam met de subsidies, ook al waren de statenleden heel kritisch, maar de, de, de, zeg maar, de, de, de gedeputeerden, het, het college wilde dat steeds weer doen, er zat ook een meneer uh, gedeputeerde Esmeijer in cultuur. En die, die, die droeg het museum een enorm uh, warm hart toe. Die kwam er ook heel veel over de vloer, dus daar waren de lijntjes kort. En uiteindelijk is er na uh, heel veel gedoe besloten... dat uh, subsidie die voor stenen, voor verbouwingen was bedoeld... omgezet zou mogen worden in subsidie voor papier... ofwel maken van een businessplan... onder leiding van de huidige interim Peter Bernds. Ik moet er trouwens even bij zeggen dat je dat samen hebt gemaakt... met Suzanne Bort. Jazeker, ja. Met z'n tweeën. Maar veel commotie veroorzaakt het wel. Gisteren was uh, staatssecretaris Halbe Zijlstra in Nijmegen. Hij moest dat uh, op last van de Kamerleden Boris van der Ham, Jasper van Dijk en Jetta Kleinsma. Die vonden dat hij in elk geval nog een keer moest gaan praten. Is daar nog wat uitgekomen? Nou, uh, het is eigenlijk al een wonder dat meneer Zijlstra überhaupt is gaan praten. Want uh, hij wilde gewoon niks meer. Uh, maar uh, Boris van der Ham is door flinke lobby en ook uit zijn eigen partij, mevrouw Loepen, die bij het museum uh, betrokken is, oud gedeputeerde Gelderland, onder druk gezet. Heeft een motie ingediend. Uiteindelijk ging daar ook weer elke verwijzing naar subsidie of geld uit. Er stond alleen maar in de motie dat hij uh, nog een keer moest gaan praten over de toekomst. Heeft men het zelfs gedaan. Is waarschijnlijk in een golfkarretje over het uh, terrein gereisd. Want het is zo groot dat er. Uh, je moet in een karretje, lopen. want. Je, nee, je is niet te lopen. Maar hij wil niks. En, uh, en, en nu, uh, ze houden elkaar ook in de tang. Want de provincie zegt, wij willen wel 6 uh, miljoen. Daar gaat het om geven als het Rijk dat ook doet. Ze willen voor de komende tijd 21 miljoen hebben. En ze zouden zelf heel veel subsidies binnenhalen. Maar dat lukt gewoon niet. Er komt gewoon niks binnen. Dus ze moeten het nu van de provincie hebben. Ja, en dat is dus nu heel spannend. En uh, er zijn uh, nu toch echt wel steeds meer partijen. Uh, uh, onder aanvoering van de VVD. Er zijn nieuwe mensen in de staten gekomen na de verkiezingen die zeggen het is klaar, het is over. Die hebben niks met die oude katholieke generatie? Nee, maar ook niet met de oude cultuur van onderzichtige stichtingen schuiven met geld, gerommel met subsidies. Um, en ze vinden gewoon dat je keuzes moet maken in de politiek. En dat er 30 miljoen is er voor de komende periode in Gelderland voor de cultuur. En bijvoorbeeld een nieuw plan voor het Gelders Orkest... waar heel veel mensen naartoe gaan en van genieten. Dus we moeten gewoon af van de willekeur. En er zou één vijfde opgaan aan een ten dode opgeschreven Orientalis. Er is wat veranderd uh, sinds de tijd van Dries van Acht. Ik denk het. Ik praat zo met je verder, Helene. Maar uh, eerst gaan we eens kijken hoeveel er veranderd is in de Gelderse politiek. Aan de lijn is Remco Dijkstra. Hij is de nieuwe VVD-fractieleider in de Gelderse Staten. Uh, Goedemiddag, meneer Dijkstra. Goedemiddag. U bent op een congres, begreep ik. Uh, nou, ik heb een training uh, vandaag, ja. He, wat een drukte voor het weekend, zeg. Hartstikke mooi. En om maar even met de deur in huis te vallen... Peter Berns, dat is de directeur van Museum Orientalis... heeft u onlangs een Judas genoemd. Wat is uw reactie? Ja, dat, ik heb dat inderdaad gezien. Uh, hij noemde mij overigens niet zelf een Judas, maar hij vond het een Judas-streek. Wow. Ja, dat maak Komt ik wel. De buurt, hè? <laughs> ik, ik voel me er niet door aangesproken. Het It, is echt voor zijn eigen rekening. Um, en ik heb er ook op geantwoord dat ik gezegd heb van nou, ik zit in de politiek om keuzes te maken. Ik begrijp best dat meneer Berners het niet leuk vindt, hè, dat wij geen cent in orientalisme meer willen steken. Maar om dan voor Judas uitgemaakt te worden, ja, is natuurlijk niet prettig. Maar ja, ik ga niet mee in dat uh, ja, op die toon, zeg maar. U, u heeft geen andere bijbelse vergelijking voor de heer Berns. Uh, nee, daar wil ik eigenlijk niet aan beginnen. Dat is zijn vakgebied. En uh, mijn vakgebied is, uh, is politiek. Gisteren was uw uh, partijgenoot, staatssecretaris Celstra in Nijmegen. Nou, uh, hij wil niet over de brug komen, want hij zegt: Gelderland is bepaald geen armlastige provincie. Die heeft veel verdiend aan de verkoop van elektriciteitsmaatschappij. Nuon aan de Zweden, die zouden het best zelf kunnen betalen als. Provincie. Heeft hij gelijk, Zelstra? Uh, hij heeft gelijk. Zelderland is geen armlastige provincie. Er is inderdaad uh, ja, geld op de bank, uh, bij de Nuom. En ik vind dat wij de plicht hebben om dat natuurlijk zo goed mogelijk te beheren. Um, en, en als we iets uitgeven, dan moet het wel verantwoord zijn. Nou, voor Kortuur, om, om aan te geven, mevrouw uh, zei het net ook al, uh, is 30 miljoen beschikbaar de komende periode. Uh, nou ja, als je een project doet van zo'n omvang met zoveel risico... Uh, ja, je kunt die euro maar één keer uitgeven. Dus, ja, en wat ons betreft uh, is dat niet aan Orientalis. Dus wat u betreft gaat de stekker eruit? Uh, ja, nou, dat wil ik zo niet zeggen. Want de bedrijfsvoering is natuurlijk echt iets voor de directie. Maar het mogen wel duidelijk zijn dat wat ons betreft ook de kwartaalbetalingen... die we nu met name doen om uh, de directie zeg maar, in de lucht te houden... ja, die zullen we ook stoppen zo snel mogelijk. U vindt het een bodemloze put, dat museum? Um, ja, kun je, kun je wel zeggen, in ieder geval het businessplan. Kijk, uh, dat er bomen staan en dat er een prachtig park is en dat er zoveel rijksmonumenten zijn, dat zal altijd ook wel zo blijven. En je, natuurlijk wil je niet dat die verpieteren. Um, maar ja, als ik kijk naar het businessplan, en gisteren kreeg ik nog een mooie brochure uh, met alle plannen. Nou, daar wordt heel veel mooie plaatjes gegeven over wereldreligie, spiritualiteit en noem maar op. De VVD heeft met name bedenkingen bij de financiële kant van het verhaal. Ja, nou zegt u, terecht lijkt me, politiek is er om keuzes te maken... en je kunt niet alles tegelijk doen. Maar tot nu toe is de provincie voortdurend over de brug gekomen... met kredieten en steun en weer een nieuwe subsidie en overbruggingen. Dat heeft toch verwachtingen gewekt? Uh, ja, maar dan moet je even goed teruggraven naar de tijd. En de, Ik heb dat wel ook bijgezocht. Ik ben natuurlijk nieuw in de staat. Heel veel mensen in de staat zijn nieuw. Twee derde is vervangen. Um, en dan heb ik gekeken naar de afspraken zoals die in december 2010 zijn gemaakt. En toen onder aanvoering van meneer Esmeijer, maar ook meneer Berns en andere statenleden... is toen duidelijk gezegd, en dat is ook nog in de Argos-reportage van februari te horen... Um, we geven nu een krediet van ongeveer 8 ton... Dat is om uh, een businessplan te maken, om te kijken of een doorstart mogelijk is. En we hebben daar toen nog als VvD aan toegevoegd dat we wel ieder kwartaal een rapportage willen zien hoe het ervoor staat. En, en? jullie krijgen ongeveer een jaar de tijd, zeg maar, om bepaalde bedragen in te zamelen. Yeah. Nou, dan, dan zou in september bijvoorbeeld al een miljoen op de bank hadden moeten staan. Nou, er staat uh, 20.000 euro. Ja, dat is natuurlijk heel, heel triest en heel sumier. Nou ja, en we hebben wel iedere keer de mooie verhalen gehoord. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de resultaten. Ja, en die blijven enorm achter bij de verwachtingen. Helena van Beek, hoe komt het dat uh, zo'n museum, je zegt net dat een museum maakte altijd deel uit van een soort invloedrijk, katholiek, old boys network rond Nijmegen, dat, dat, dat die zo weinig privaat geld en zo weinig sponsoring aan kunnen trekken? Nou, er zal een paar redenen voor zijn. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch de onzuiling. En, en er hangt toch een katholieke zweem over het museum, hoe je het keert of draait. Het helpt niet dat ze het allemaal vol hebben gebouwd met moskeeën en nee, andere Nee, maar dat wereld. is het punt. Er staat helemaal niet vol met moskeeën. Een, een, Wel een, in die een, folders. Een, ja, een, een dorpje, een entree zou er moeten zijn. Een grote hal is er ook niet. Um, ja, wat er staat is gewoon, ja, het is echt een beetje, een beetje ouderwets. Uh, ooit was het heel leuk, denk ik. Ja, we, we, nu, nu vlieg je gewoon naar, naar Turkije en, en je loopt ook door een dorpje... en je ziet het. Um, dus dat speelt mee. Um, nou, er is gewoon niet meer zoveel geld te besteden. En um, ik denk als je bijvoorbeeld... Uh, die, die plannen gaan ook wel uh, van, maak er een mooi park van... of van mijn pad doet er een, een hotel. Dat, dat had Bernds eigenlijk ook wel gewild... Maar vasthouden aan dat multiculturele uh, centrum, daar is denk ik gewoon voor, voor die plek geen employ voor. En uh, het is wel heel bijzonder, ook die begraafplaats daarnaast, dat het is gewoon bijna Italiaans met enorme grafmonumenten en er liggen alle oude katholieken en de familie Brenninkmeijer die hier achter het museum zit en alle, hoog, ja, en alle hoogleraren uit Nijmegen liggen daar. Dat is fantastisch mooi, het is een heel mooi gebied. Maar ouderwets. Maar... 21 Overleefd. miljoen om daar multicultureel te gaan praten of te doen. Het is denk ik te vaag. Het, is te, het, het werkt niet. Remco Dijk, fractieleider van de VVD in de Staten van Gelderland. Ja, er ligt dus wel een heel terrein. lenen is er gaan kijken en die vindt het een beetje ouderwets en armzalig en zo. Maar ja, er ligt wel een heel terrein daar. Wat, wat, wat moet daarmee als ze subsidies stoppen? Nou, wat mij betreft stel je dat open voor het publiek sowieso, want het is een prachtig park om in te wandelen. Op dit moment is het niet, eigenlijk niet veel meer dan dat en wat mij betreft kan het ook zo blijven. Um, wat we zeggen in ieder geval, we stoppen nu met subsidie geven aan Orientalers he, volgens het huidige businessplan, maar duidelijk is natuurlijk dat die bomen, die staan er en die staan er over een tijdje nog steeds. En er zal iets mee moeten gebeuren. Maar wat? Nou, als, als rijk heeft, heeft een verplichting omdat er een aantal rijksmonumenten in zitten. Ik denk dat de komende tijd de kans best groot is dat er een nieuw plan voorbij komt. In ieder geval dit plan, met ja, zoveel bombariën gepresenteerd ook, en zo ambitieus, uh, 21 miljoen, terwijl er nog niet eens een, een 0,1 van binnen is. Ja, de dat, dat lijkt me gewoon niet realistisch. En dan kun je geloven, maar je moet niet in spookjes geloven. En uh, ja, dus dat, dat houdt gewoon een keer op, dit plan in ieder geval. En wanneer zou de subsidie wat u betreft van de kant van Gelderland stoppen? Nou, uh, er is duidelijk afspraak gemaakt destijds. Ieder kwartaal een rapportage. De laatste die we hebben gehoord, dat was in september. Dus ik verwacht uh, ja, binnen nu en, en januari zeg maar een volgende rapportage. En ik kan me goed voorstellen dat 31 december een goede pijldatum is... om te zeggen, nou, nu is het stop. En dan is het aan de directie. Om te, doen, om, te, om te kijken wat ze doen. U heeft niet zoveel met die uh, oude, oude bestuurlijke elite van Gelderland? <laughs> nou, ja, goed... Uh, kijk, het is wel zo, wat, wat, wat mevrouw uh, ook zegt net... is dat er natuurlijk heel veel lobby is geweest. Uh, die motie in de Tweede Kamer, die kwam ook niet, uh, niet voor niks. Er zijn heel veel mensen die hun handtekening zetten... die dat heel graag willen. Maar ik zou tegen die mensen zeggen... trek dan ook je portemonnee. En als ik kijk naar de resultaten... er is bijvoorbeeld een, een hele mooie fundraising uh, opgezet, een website. Uh, kijk naar een boeddhistisch paviljoen. Daar is drie ton voor nodig. Nou, er is 30 euro binnen. Het Joodse dorp is 20 euro voor overgemaakt. En zelfs de geboortegod van, van Jezus hebben mensen blijkbaar niet meer over dan een tientje. Ik bedoel, ja, op die manier gaat het gewoon niet lukken. Dit land is toch echt wel ontzeild. Ik dank u voor uw commentaar, Remco Dijkstra van de VVD in Gelderland. En snel terug naar de trainingen. Graag gedaan. Dank u wel. En jij ook hartelijk bedankt voor je komst, Helene van Beek. Dit was Argos voor deze zaterdag. We zijn er uiteraard volgende week zaterdag na het nieuws van 12 uur... weer met onthullingen en nieuws en uh, hele foute toestanden in Nederland. Straks de Tros, met Tros in bedrijf. Daarin onder meer de vraag hoe arm ZZP'ers in Nederland zijn. Oh, nou, daar kan ik uit eigen ervaring veel over vertellen. Arm, heel arm. En verder een uh, reportage over lingerieontwerper Marlies Dekkers. Daarna de Autoshow en dan Opium Radio... met daarin aandacht aan het 20 20-jarig bestaan van Opium Radio. Goed weekend. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar ook komt praten. Als u tegen mij wilt zeggen, ja maar burgemeester, u bent als koortsbeheer ook eindverantwoordelijk. Het antwoord is daarop ook, ook ja. Deze week in de overnachting, burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abutaleb. Het burgemeesterschap van Rotterdam, mogen vervullen, is voor mij persoonlijk een groot voorrecht. Vannacht om 12 uur, de overnachting, met Ahmed Abutaleb. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 He's been there for years. Naar de bestseller van John le Carré. Gary Oldman en Colin Firth. In Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Donderdag in die bioscoop. Dit is Radio 1.